Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Roos, terug uit Suriname. Hij doet dat in reactie op de amnestiewet die vannacht door het Surinaamse parlement werd aangenomen. Door deze wet gaan president Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden in 1982 vrij uit. Loosendaal noemt het aannemen van de wet diep teleurstellend. CDA-kamerlid Ferrier noemde op Radio 1 het aannemen van de amnestiewet een zwarte dag in de geschiedenis van Suriname.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 Het weer op steeds meer plaats de zon, alleen in het zuiden bewolkt. Het wordt 7 tot 11 graden. Morgen eerst zon, later regen en een graad of 10. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Knopert-Everdingen en Knopert-Oude Rijn, 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad... tussen Osdorp en de Koentunnel, 3 kilometer. Op de A10 West richting Den Haag voor Westpoort 2. A12 Arnhem-Utrecht voor Maren, 2... Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat voor Maarsbergen nog eens 2 kilometer. A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 3. A28 Zolle-Amersfoort voor Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In sterke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker!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 Love het is waar. Something like